Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Ascher laat onderzoek doen naar de opvattingen van Turks-Nederlandse jongeren over Syrië-gangers en IS. Ascher is geschokt door de uitkomsten van een onderzoek van Motivaction. Daaruit blijkt dat een grote meerderheid van de Turks-Nederlandse jongeren vindt dat het goed is... dat jihadistische strijdgroepen voor verandering zorgen in Irak en Syrië. 90% ziet Syrië-gangers als helden. De VVD noemt de uitkomsten zeer schokkend. Oppositiepartij CDA spreekt over zeer verontrustende cijfers. PVV-leider Wilders wil snel een debat met minister Ascher. Sportkoepel NOC-NSF krijgt volgend jaar 4 miljoen euro subsidie van minister Schippers. Het geld is bedoeld als compensatie omdat er minder lotto-opbrengsten naar de sport gaan. Schippers wil met de overbruggingssubsidie voorkomen dat de voorbereidingen op de Olympische Spelen van 2016 in Rio in de knel komen. De directeur van NOC-NSF is verheugd over de subsidie. Volgens hem helpt Schippers de sport enorm met haar besluit. In Drenthe is vanmiddag een lichte aardschok geweest. Die had een kracht van 2,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag volgens het KNMI ten zuiden van Assen. Er zijn geen berichten over schade. Volgens het KNMI is een schok van 2,0 net voelbaar. Voor zover bekend is dit de tweede beving dit jaar in Drenthe. Volgens het KNMI is er geen verband met de aardbevingen in de Groningse gasvelden. De avondspits was de op een na drukste van dit jaar. Op het hoogtepunt stond er 424 kilometer file. Dat was 250 kilometer meer dan normaal. De files werden veroorzaakt door ongevallen, onder meer op de A12 en de A10. Dit jaar waren alleen de files op woensdag 28 mei drukker... Op die dag voor hemelvaart stond er ruim 500 kilometer. Het weer, wolkenvelden en plaatselijk wat lichte regen. Vannacht daalt de temperatuur tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later bewolking en lichte regen. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Kudde Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. van uh, C.F.M. Jazz. Mijn naam is Aco Beuving. en uh, ja dit is een beetje in afwijking van een andere melodieën, maar we beginnen twee uur. Ik begin altijd het tweede uur met de Harlem Nocturne en deze keer uh, gespeeld door Michael Linkton. En Nou denkt u natuurlijk wie is Michael Linkton? Dat is een Deens-Amerikaans saxofonist en uh, deze jongen is ook heel bekend. Want hij heeft bijvoorbeeld gespeeld op de bruiloft van uh, kroonprins uh, uh, Frederik en uh, de prinses uh, Mary Donaldson van het Deense Koninklijk Huis. En hij schijnt er heel vaak te spelen. Mooie muziek. Heeft in april 2014 nog een nieuwe CD uitgebracht. Zo Appeal, teken de moeite waard. Michael Linkton, Deens-Amerikaans. Maar we pakken de draad van de herfst weer op natuurlijk... want ik had gezegd dat we wat uh, muziek uit de herfstperiode zouden draaien. Ik hoop dat u een uh, fijne zondagochtend heeft... dat u lekker bent, uh, rustig bent opgestaan... geniet van uw koffie, thee, uh, misschien wel gekookt eitje... hard of zacht, dat maakt allemaal niet uit. Wij zorgen in ieder geval voor een mooie muziek. En uh, ja, de wind die kan uh, spreken, zou ik bijna zeggen. En dat zegt uh, Ron D. Charleston ook. The wind speaks... Oh, Bye. van de cd, Science of Life cd uit 2013, The Wind Speaks, ja de, wind kust de bladeren. Nou, in de, dat zijn heftige kussen in de herfst natuurlijk. Uh, ja, we zijn weer bij het herfstthema terug, uh, Le Fui Mort is ook zo'n uh, nummer wat door nou, duizenden ge, uh, op de plaat is gezet, onder andere door Michel Legrand. Thank you. Shell met zijn specifieke touch, zou ik maar zeggen. We gaan rustig verder met thema herfst. En het volgende nummer is Autumn, wordt gezongen door Francesca Sortino. We moeten natuurlijk ook nog Italië in een, onze een lijst van artiesten opnemen. Van de cd Kismi 2004, Autumn, Francesca Sortino, Italiaanse. The autumn breezes lift, the last falling leaves The promise of someday, the sweet memories When every golden leaf caresses your face You feel the soft free love, my tender embrace It's never ended the pain when we're far apart It's in my heart When autumn weather turns The green lifts the flame My flame burns the same When every golden lift caresses your face You feel the soft three love my tender embrace It's never ending the pain when we're far apart Just like a false ceaseless strain it beats in my heart ZANG Francisca, Ja, mooi, mooi, mooi. Dan zijn we toe aan een andere, ja, wat onbekendere dame, Nicky Parrot, Australische, een bassiste, contrabas speelt ze. En die heeft Early Autumn ook op de plaat gezet. Komt die? with a head die in de Verenigde Staten terechtgekomen is... prachtige nummers heeft gemaakt. Past goed bij de hers natuurlijk. Tijd voor weer eens wat echte jazzmannen... om het maar zo te zeggen. En dan denk ik aan het Modern Jazz Quartet... ook wel Milt Jackson Quartet. Een invloedrijke jazzgroep. Vier personen. Opgericht in de 50 jaren. Werden wereldberoemd. De groep trad op in smoking... en maakte muziek die eigenlijk geënd was op klassiek. Cool jazz, blues en bebop. En van hen het nummer... Uh, Autumn Breeze. De feminale Milt Jackson, die ook natuurlijk wel de bebop-invloed in deze groep bracht. door zijn virtuoze improvisaties op de vibrafoon. De Modern Jazz Quartet. Uh, ja, en dan komen we nu bij een nummer. wat ook door heel veel mensen uitgevoerd is: Autumn in New York. Ja, uh, Welke moest ik nou kiezen? Moest ik de kiezen van Yvonne Washington, uh, wat in de film uh, gebruikt wordt: Autumn in New York? Of moest ik de moderne van uh, James kiezen? Of, nou, er zijn. Uh, Madeleine Perrault had het me ook op de plaats gezet. Maar ik heb toch gekozen voor een van de grootste dames... Sarah Vaughan, Autumn in New York. spells of alleen herfst in New York, maar natuurlijk ook herfst in Rome, Dorothy Esby. People, 1958, Roy Hines, Drums, Frank West, verluid en Gene Wright, Bas. Uh, mooie muziek weer, heel anders. Harp, hoor je niet vaak in de jazz, maar klinkt fantastisch op deze cd. Uh, dan komen we terecht bij het meeste werk van Lou Donaldson, de cd Blues Walk, en daarvan het nummer Autumn Wind, nee sorry, Autumn Nocturne. Van de legendarische CD uh, Blues Walk, Lou Donaldson. Uh, prachtig uh, spel van hem weer. Ja, tijd voor een beetje Zuid-Amerikaanse klanken. Autumn Wind, gezongen door Lisa Collins. Dat is helemaal geen Zuid-Amerikaanse, maar is een Zweedse dame die ook uh, mooi kan zingen. De ze. Autumn Wind. CD uit 2012. Bottom Wind. Ik denk dat het weer een tijd is voor het Nederlands werk. En uh, dan kom ik terug bij Tieneke Postma van de CD The Dawn of Light. Before the Snow. Nou, in november, het is nog helder, maar wie weet, het is ooit wel eens gebeurd in november. Sneeuw natuurlijk. Before the Snow, Tieneke Postma, drums Martijn Vink, Pas, Frans van der Hoeven. Uh, Mark van Rood piano. is the wind. Ja, dat bekennen we natuurlijk allemaal van Nannis en Simone, David Bowie, Johnny Mattis, de originele uitvoering op de soundtrack. En van Fred Hurst, de bekende jazz pianist. Maar ik vind deze van Cat Power, Wild is the wind, op dit moment wel het allermooiste. Ja, u heeft geluisterd naar de herfstuitzending van CFM Jazz, zou ik maar zeggen. Heel veel herfstmuziek. Wind, regen, zon herfstkleuren, nou, al wat alles is voorbijgekomen. En natuurlijk gaan we eruit met Stormy Weather... van Lee Morgan en van de cd Sonic Boom. En ja, dat was ooit een LP, maar er is een keer in cd van uitgekomen, 2003. En er stonden wat tracks op. Stormy Weather, Lee Morgan. Tot de volgende keer. geen CFM Cinema, want er is een rechtstreekse uitzending, in verband met de begroting van gemeente. Dus geen CFM Cinema morgenavond, maar een live uitzending en dan ben ik er weer de volgende keer. Ik hoop dat u genoten heeft van CFM Jazz met Alkobeuving.